Pinwin. ik voel me naar de ping win pin. ik voel me naar de ping ik voel me naar ping ik voel, me naar de, pin. ik voel me naar de pingwin hij voelt zich naar de pingwin -ping. in de zomer is dat niet raar daar hoort ook nog een dansje bij staan we allemaal klaar doe allebei je armen één voor één langs je zij klap je handen dan naar buiten en doe net als mij van je weg waggel waggel waggel met me mee weg waggel waggel Vriendjes van de zee Wig, wagel, wagel Hartstikke idee Wig, wagel, wagel Ping mings zijn oké okay. Wig, wagel, wagel Wagel met me mee Wig, wagel, wagel Vriendjes van de zee Wig, wagel, wagel Hartstikke idee Wig, wagel, wagel Ping mings zijn oké okay. hey. Ik voel me na de ping, ik voel me na de ping Ik voel me na de ping Kalle je wing, wagel, wagel Wagel met me mee Of the biggest